Die zijn al veel eerder besproken, dat is allemaal al bekend, ik wil me beperken tot het voorlezen van het dictum, totdat de problemen zijn opgelost met gepaste terughoudendheid om te gaan met de handhaving van het nieuwe parkeerbeleid en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel meneer Van Tichelen. Dan ga ik volgens de procedure nu naar de portefeuillehouder. Dat is, ook, Ik zie een vraag van de heer Hermsen. Ja, voorzitter, een verduidelijkende vraag. Wat de uh, heer Van Tichelen valt onder problemen? Misschien kan de heer Van Tichelen daar kort antwoord op geven. Wat ik onder problemen versta is dat mensen die er tegenaan lopen, dat ze geen parkeergelegenheid hebben en ook geen vergunning krijgen omdat de computer zegt dat ze wel een parkeergelegenheid hebben op eigen terrein. Dat is een probleem, een nogal hardnekkig fysiek probleem wanneer dat niet wordt opgelost. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de portefeuillehouder de heer Hendricks. Uh, ja, we zullen we eerst de portefeuillehouder het woord geven. En dan geef ik aan u. En dan kunnen we later nog kijken of daar nog ook vragen uit voortkomen. Want de heer Van Tegelijk heeft straks nog het, uh, het woord. De heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, ja, mocht het beeld zijn dat het college uh, van plan is om het parkeerbeleid in 1 juli in te voeren. En vervolgens op onze handen te gaan wachten tot een evaluatie in oktober is. Dan uh, dat, dat is dat zeker niet hoe wij de, erin zitten. We zitten er bovenop. Um, en inderdaad... Uh, we zijn, we, ik, nou, ik, ik, ik zei net bij mijn mededeling aan het begin dat er een groot aantal vragen en opmerkingen komt. Het grootste deel daarvan gaat inderdaad over dat parkeren op eigen terrein. Uh, de verwachting is dat we al die uh, vragen, opmerkingen en bezwaren hebben weggewerkt voor 1 juli. Zoals ik net zei maandag dan bedoelde ik 1 juli. Voor 1 juli is de verwachting dat al die vragen zijn weggewerkt. Um, maar ik kan u ook zeggen dat wij niet op, uh, meteen op 1 juli de handhavers uh, de straat opsturen en overal alles en iedereen willen gaan bekeuren. De lijn in de eerste uh, periode is zeker met om um, coulant om te gaan met handhaving. Dat houdt niet in niet-handhaven, dat houdt in coulant omgaan met handhaven. En dat houdt ook in dat de nadruk meer ligt op uh, informeren en helpen dan op uh, strak handhaven. Dus bijvoorbeeld, goh u staat in een verkeerde wijk, u had daar moeten parkeren. Dat is de lijn waarop de handhavers uh, in het begin aan de slag gaan. Um, dus in die zin uh, kan ik deze motie zonder meer toezeggen. Wij zullen zeker in de beginperiode met coulantse omgaan met, uh, met handhaving. Al is het maar omdat het inderdaad gewoon niet kan dat iemand die een, uh, geen parkeervergunning aan kan vragen. Omdat het computersysteem zegt u heeft een parkeerplaats op eigen terrein. En diegene heeft daar nog vragen over en die hebben wij nog niet beantwoord. Dan kan het niet zijn dat wij als gemeente gaan handhaven. Is uh, absoluut niet uh, wat we gaan doen. Dus ik hoop dat ik daarmee uh, de motie heb uh, kunnen toezeggen. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de procedure, uh, de procedure naar u uh, om nog in de gelegenheid uh, te zijn om op deze motie te reageren. En dan ga ik naar de fractie van Jong Zandvoort. Dank u wel voorzitter. Uh, wij zullen dus zoals uh, eerder aangegeven hier ook onze andere vragen stellen. Dus niet alleen reageren op de motie. Um, zoals de PVV net in zijn motie heeft verteld, zien wij ook de problemen met de handhaving. Inderdaad dat de bezwaren lopen zoals net al beantwoord is, um, daar ga ik dus verder niet op in. Um, daarnaast hebben we ook nog een vraag, wat gebeurt er wanneer parkeren op eigen terrein onmogelijk is? Door bijvoorbeeld een, dat er aan de weg gewerkt wordt, iemand is niet in staat om daar te komen. Hoe gaan we daarmee om, hoe worden zij gecompenseerd? Uh, wat als de druk in de wijken te hoog wordt, waardoor bewoners niet meer kunnen parkeren? Uh, kan dan bijvoorbeeld directe tarieven aangepast worden? Uh, wat voor noodgrepen kunnen we doen zodat de bewoners wel daadwerkelijk kunnen parkeren waar zij moeten? Uh, daarnaast wordt gevraagd uh, van door le, de logies uh, om een drie nachten, dus vier dagen pas, is dit te realiseren? Uh, daarnaast een vraag zoals de VVD ook eerder stelde in technische vragen. Uh, niet iedereen is uh, digitaal vaardig, um, maar sommigen zijn ook niet digitaal. Is er een mogelijkheid om dat zij wel bezoek kunnen aanmelden? Bijvoorbeeld door een pasje die zij tegen de automaat kunnen aanhouden met een pincode. Dat is uitwerking, maar wel een idee. Uh, verder, kan de bewonersregeling ook worden uitgebreid uh, naar de wijk Oud-Noord voor twee uur? Uh, daarnaast. Ja, Mevrouw Ik heb toegezegd dat er een aantal vragen gesteld mogen worden, maar u gaat nu een hele hoop vragen stellen over het parkeerbeleid als zodanig. Uh, en aan de orde is in ieder geval de, uh, de motie van uh, PVV. Ik heb aangegeven dat er nog een korte gelegenheid is om een paar vragen te stellen, aan, ook aan de wethouder. Maar wilt u het wel op hoofdlijnen houden en ook bij voorkeur ook gekoppeld aan de motie als zodanig? Ja, de laatste is, uh, we hadden verwacht dat er ook nog QR-bordjes zouden komen. Dat je daarmee uh, makkelijk kan per, betalen, parkeren. Gaan die er nog komen of niet? De heer Elgebali. Ja, een punt van orde voorzitter. Zou uh, de wethouder hier schriftelijk op kunnen terugkomen? Want ik vind dit, dit niet aan de orde is bij dit agendapunt. Dat uh, was precies mijn voorstel in de richting van de wethouder... Ja. om te kijken of hij deze vraag inderdaad schriftelijk kan beantwoorden. Dus, maar dat ga ik straks aan hem vragen. Uh, reactie van de raad, de heer Gerrits... Dank u wel, voorzitter. Ik zou toch nog heel graag even willen reageren op het pleidooi van Ronald van Tichelen. Of de heer Ronald van Tichelen. De heer excuse. van Tichelen. Sorry, excuus. Ja, um, want ik kan me nog herinneren dat we, nog voordat we het oorspronkelijke debat hadden geopend over dit onderwerp... met de motie die we vorige raadsvergadering, of nee, de raadsvergadering daarvoor gezamenlijk hadden ingediend... dat ik aanwezig was op een bijeenkomst op Duintjesveld. Dat zat de heer Deen bij en de heer uh, Kramer senior in dit geval. Um, en toen heb ik dit idee... over de handhaving min of meer al geopperd... als een soort van uiterste... van he, stel, um, het, het, het lukt niet... dan zou dit altijd nog kunnen. Nou, toen ben ik nog voor, voor gek verklaard. Later hebben we daar uh, ook nog... over gesproken. En in mijn ogen... Uh, was het dus zo, eigenlijk wat we net al terughoorden... van de, van de wethouder... Uh, dat er was toegezegd door wethouder Verheij... Uh, in de brief... dat er coulant omgegaan werd met de handhaving. Dus wat ik eigenlijk wilde gaan zeggen is dat ik het um, een beetje een oneerlijke profileringsdrang vind deze motie omdat het al het, het is al gecommuniceerd dat wil ik zeggen. Dank u wel. Dank u wel. Wie nog meer uit de raad? Ik kijk nog rond. De heer Hermsen D66. Uh, voorzitter, overigens uh, eens uh, met wat de heer Gerard net heeft gezegd. Uh, daarnaast ook even nog een vraag aan de, uh, aan de wethouder. Wat hij nou heeft toegezegd? Want heeft hij nou een coulance toegezegd? Wat al toegezegd is? Of heeft hij nou de motie toegezegd? Wat in mijn, mijn inziens uh, probeer ik hier de wethouder ook een beetje voor te behoeden. Omdat er geen termijn ook wordt gehouden aan, uh, aan de problematiek. Dus dan, de vraag is dan ook voor hoe lang hij dat dan wil volhouden. En anderzijds ook dat de term definitie van problemen alleen mondeling is toegelicht, maar niet in de moties opgenomen. Dus niet uh, uitvoerbaar is ook. En de vraag daarnaast ook, uh, ik merk ook op, er zijn nog wat constaterende overwegende dat, is dat hetgene ook wat het college dan ondersteunt. Van dan is het ook weer tegenstrijdig met het beleid. Dus ik, ik, zit een beetje, ik ben een beetje in dubio. Misschien dat de wethouder nog het een en ander kan toelichten. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel. Ik ben het eens met de vorige sprekers. Uh, want er is al toegezegd om coulant te handhaven. En dat is ook niet meer dan logisch als er nog problemen lopen. Dus ik ben blij met de toelichting van de wethouder... dat ook dit college dat beleid van de vorige keer uh, doorzet. Dank u wel. De heer Stefan. Ja, voor de goede orde, voor de goede orde dit, deze motie nodig ik wel uit. Ik, ik sluit me ook aan bij de woorden van mevrouw uh, Koper. De, de net, volgens mij is er al een toezegging gedaan. Ik ben ook blij dat, dit, dat uh, wat dat betreft het college op dezelfde lijn zit. Ik neem niet weg dat ik ook graag, uh, graag van deze motie gebruik, maar dan toch ook om aan te haken op, ja, niet te vragen, maar wel uh, ook de toezegging van de inventarisatie van de acute problemen. Als dat in de schriftelijke uh, beantwoording mee kan worden genomen hoe ver het college daarmee is. De, de, de zijn aantal, er is een toestelling gedaan dat een aantal acute problemen zouden worden onderzocht en, uh, en, en uh, een oplossing zouden worden bedacht. En daar zou ik toch wel willen kijken of het uh, huidige college daar nog uh, acties op, op kan uh, nemen. En dat zou ik ook in de schriftelijke beantwoording willen terugzien. Ja. De heer o Gabali, GroenLinks. Ja, voorzitter. Um, het doet me een beetje denken aan wat er gebeurde, gebeurde rondom de, de zomerparkeerregeling. Uh, en als de wethouder doelde dat de coulantse hetzelfde is als in die tijd... dan lijkt mij dat uh, perfect en op prijs uh, stellend. Uh, dat was volgens mij een periode van twee weken... waarin wij ons als gemeente gastvrij opstelden naar onze eigen woners en uh, gasten. Dus als dat het idee is, dan ben ik het daarmee akkoord. Uh, ik vind de motie in die strekking ook sympathiek. Alleen uh, de punten die de heer Hermstel aanhaalt vind ik ook wel... Um, wel passend, want uh, sommige constaterende overwegingen gaan natuurlijk ook in tegen het huidige beleid. Um, en de definitie van problemen probleem in de tijd mis ik in de, in de motie. Um, dus ik ben benieuwd of de wethouder dus bedoelt of het de uh, coulant is die ook bij de zomerparkeerregeling gelden. Dank u wel. Heer Dommel, de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het ook niet meer dan normaal. En ik denk dat iedereen dat vindt, dat bij uh, ingrijpend nieuw beleid... dat er uh, coulant wordt omgegaan uh, met in ieder geval de naleving van dat beleid. En uh, die die mag wat ons betreft natuurlijk ook uh, twee kanten opwerken. We hebben een beetje moeite met de uh, definitieproblemen. Want in onze ogen hebben we in Zandvoort een chronisch probleem. En dat is dat we een chronisch tekort hebben aan uh, parkeerplaatsen. En in onze ogen kan dat probleem ook niet... Uh, binnen afzienbare tijd worden opgelost. Um, maar ik heb die motie ook nog naar bekeken. En volgens mij ligt ook wel een beetje uh, ja, de juiste strekking erin. En dat is namelijk dat mensen nooit een boete moeten krijgen voor een probleem... waarvoor ze zelf geen enkele schuld dragen. En ik kan me daarin wel vinden, in die strekking. Dank u wel, meneer Drommel. Dan ga ik naar mevrouw Geursson, oudere partij. Oh ja, Zandvoort. Ja. Dank u wel, voorzitter. Um... Het meeste is eigenlijk al gezegd en, uh, ik denk dat we de, de, de motie eigenlijk zo moeten interpreteren van um, kijk in het begin maar even door je oogharen. Zeker als je zelf als, als gemeente nog uh, op 4 juli, terwijl het beleid al wordt ingevoerd, nog een informatieronde uh, doet, zodat mensen kunnen wennen aan, aan de mogelijkheden. Uh, dan moet je natuurlijk niet als meteen als een politieagent op de hoek staan en te gaan bekeuren. Um, daar zit natuurlijk wel een termijn aan vast. Want um, hoe lang gaan we dat doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weken. Want als je hem letterlijk neemt totdat alle problemen zijn opgelost... Nou, dan uh, ben ik bang dat we nooit meer gaan, kunnen gaan handhaven. Maar ik beschouw het maar als uh, de, de insteek. En eigenlijk is het wel goed dat wij hier als raad ook uitspreken... dat we de lijn zoals die is ingezet vanuit de collance... om dat ook uh, door te trekken uh, deze periode. En um, op die manier hebben wij hem ook geïnterpreteerd. En we willen ook wel meegeven om eigenlijk ook vanaf dag één uh, te gaan monitoren... En om te kijken waar de problemen dan zijn om die te groeperen en dan indien noodzakelijk ook tussentijds met voorstellen naar ons toe te komen, indien bijstelling noodzakelijk is. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan ga ik alvorens de indiener het laatste woord te geven nog heel even naar de portefeuillehouder, omdat er nog een paar concrete vragen aan u gesteld zijn. Misschien kunt u aangeven wat u mee kan nemen en u heeft al toegezegd op een aantal dingen ook schriftelijk terug te kunnen komen maar u het woord. Ja voorzitter, ik kan, u stelde net voor om schriftelijk terug te komen op een aantal uh, vragen. Uh, ik kan denk ik een hoop ambtelijke capaciteit en moeite besparen door een aantal dingen in elk geval vast nu, uh, nu toe te lichten. Uh, ik heb namelijk gewoon meegeschreven met de concrete vragen. Uh, als een put niet mogelijk, en het, misschien is het niet alleen voor de raadsleden duidelijk, maar ook gewoon überhaupt handig als deze vragen snel uh, beantwoord worden. Als een put niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een weg is uh, opgebroken, dan hebben we daarvoor de verhuisvergunning. Uh, we kunnen er nog naar kijken, ...of die vergoeding daarvoor omlaag moet of zelfs naar nul, want je zou kunnen zeggen je hebt geen eerste vergunning, maar goed, er is nou van verhuisvergunning mogelijk. Um, dan is er een beetje de vraag van, nou, wat als het nou ergens te druk wordt, wat we nu niet verwachten. Bijvoorbeeld in de wijkcentrum worden 400 uh, toeristenvergunningen geschrapt. Wij verwachten, dat is de uitgangspunt van dit beleid, dat daardoor plek beschikbaar is voor bewoners. Mocht dat heel anders uitpakken dan wat we nu denken, dan gaan we niet tot oktober wachten om in te grijpen bij acute problemen. Dan zijn er knoppen waaraan we kunnen draaien. Bijvoorbeeld inderdaad wat, wat uh, aangehaald wordt de indeling van de wijken, het mogelijk parkeren daarbinnen of daarbuiten. Dat zijn knoppen waar we als college kunnen draaien, dat zijn collegebevoegdheden. Heeft dat de voorkeur? Nee, want we hebben parkeerbeleid ingevoerd. En we willen dit parkeerbeleid in oktober evalueren. Dan is het niet handig om tussendoor grote wijzigingen te doen. Maar mocht het ergens uit de hand lopen, dan gaan we het niet tot oktober uit de hand laten lopen. Dan grijpen we in. Um, ja, drie nachten pas is mogelijk, uh, maar dat is, vraagt een aanpassing van de belastingverordening. U doet dat volgens mij als raad uh, elke december. Uh, eventueel kunt u dat ook eerder besluiten, maar de, een belastingverordening vraagt een raadsbesluit. Um, niet digitaal wel bezoek aanmelden. Uh, bij, het voor, bij, het voor, bij de proef met het digitaal parkeren wat we vorig jaar hebben gehad is gebleken dat het eigenlijk achteraf wel goed ging. Ook in andere gemeentes waar is met digitaal uh, parkeren werken merk je dat uiteindelijk buren en dat soort dingen het gewoon snel op kunnen pakken. Uh, technisch is het mogelijk en dat is het antwoord op de concrete vraag om met zo'n pas, we komen nog uitgebreid op terug in vragen uh, naar de VVD, maar technisch is zo'n pas mogelijk. De vraag is of je dat moet willen gezien de kosten en hoe vaak er in de praktijk gebruik van gemaakt zal worden. Technisch is het mogelijk. Wat bijvoorbeeld ook mogelijk is dat de mensen laten bellen naar een nummer om een kenteken aan te melden. Dat soort dingen. Er zijn technische mogelijkheden om ook voor die, die digitaal vaardige me, mensen um, toch iets te regelen. QR-bordjes is er eentje waar ik schriftelijk op doe, terug moet komen. Die heb ik niet uh, scherp. Monitoren is inderdaad het voordeel van dit beleid. Dat kunnen we vrijwel uh, real life doen. We kunnen, uh, de scanauto levert een hoop data op. De parkeermeters leveren een hoop data op. Dus we kunnen vrij goed zien welke wijken wanneer heel druk zijn. De heer Hermsen vroeg, um, wat is er nou concreet uh, toegezegd? Uh, sorry. Vraag van de heer Elgebali. Ja, meer een punt van orde, voorzitter. Um, zouden wij in het presidium uh, van morgen uh, een agendapunt kunnen maken... waarin we het gaan hebben over hoe wij met uh, moties vreemd omgaan? Uitstekend. Dank u wel. De heer Hendricks. Ja, dank u wel. Uh, ja, wat hebben ik concreet toegezegd? Ik heb gezegd dat... Um, in het begin van deze periode dat van het nieuwe beleid bij coolant om zullen gaan met handhaven en we zullen dat zo lang duren als dat nodig is en inderdaad is dat tot elk probleem opgelost wordt nou ik denk dat we dan 100 jaar niet kunnen handhaven ik denk ook niet dat dat is wat de pvv bedoelt we zullen in Zandvoort altijd wel iets van een parkeerprobleem houden al is het maar omdat we gewoon een tekort aan parkeerplaatsen hebben en heel veel gasten die naar ons mooie dorp willen dus niet alle problemen zullen opgelost zijn maar we zullen in elk geval alle lopende bezwaren en dat soort dingen. Zolang dat loopt, gaan wij niet handhaven. Niet gaan we land om met handhaving? Ja, voorzitter. Ik hoorde de wethouder. Ik hoorde ook al een collega raadslid zeggen dat wij een tekort aan parkeerplek hebben. Um, zou de wethouder dat kunnen onderbouwen met onderzoek? De wethouder. Nou, dat is er eentje waar ik schriftelijk op toe moet komen. Ik denk op terug moet komen. Ik denk dat je op een zomerse dag kunt zien dat er in elk geval meer mensen zijn die een plek zouden willen hebben. Als dus je gewoon kijkt naar het aantal toeristen wat naar ons dorp komt. Ja. Dan ga ik tenslotte naar de indiener van de motie, de heer Van Tichelen. U heeft uh, het betoog van de wethouder gehoord, daarin ook de toezegging. Ik geef u als laatste het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn uh, blij met de heldere toezegging. En uh, dat is in feite precies datgene waar het ons om ging. Dus dat maakt onze uh, motie overbodig, dus... Uh... We hebben er alle vertrouwen in dat uh, de wethouder hier uh, invading aangeeft zoals uh, toegezegd. En dat er uh, snel wordt gereageerd en niet wordt gewacht uh, tot oktober wanneer er ergens wat misgaat. Uh, dat uh, nemen we ook met vreugde kennis van. Dank u wel. Mooi. Het feit dat u zegt dat een uh, uh, motie is met de toezegging overbodig betekent dat u hem ook niet in stemming laat brengen. Dat heeft u goed begrepen voor u. Dank u wel. Dan hebben we daarmee de beraadslaging over dit onderwerp gehad. En komen wij bij het ingelaste punt 11. Dat is een motie van de fractie van Zee. Dat betreft een zebrapad. En ik geef het woord aan de heer Gerrit. Dank u wel, voorzitter. De Raad der Gemeente Zandvoort in vergadering 1 op 28 juni 2022... constaterende dat de gemeenteraad van Zandvoort in het verleden heeft ingestemd... met de aanleg van een voetgangersoversteekplaats... tussen de burgemeester Engelbertstraat en Koper Passarel... De aanleg van deze voetgangersoversteekplaats al in 2019 is vastgelegd... in een verkeersbesluit van het college genaamd Diverse Verkeersmaatregelen... Stationsplein Zandvoort. Hier later in een commissievergadering op is teruggekomen... naar aanleiding van vragen van GBZ. Het toenmalige college toen heeft aangegeven bang te zijn... Uh, voor het creëren van schijnveiligheid... en dat hier daarom niet meer op is teruggekomen. Dit verkeersbesluit destijds niet is uitgevoerd door het toenmalige college. Overwegende dat... Uit een knelpunteninventarisatie die onderdeel was van een koersdocument mobiliteit van de gemeente Zandvoort middels een enquête blijkt dat een grote hoeveelheid inwoners zich zorgen maakt over de veiligheid van de overstekende voetgangers tussen de burgemeester Engelbertstraat en Koper Passerel. Er zowel online als in persoon geluiden uit de samenleving gehoord worden dat inwoners het punt nog steeds als onveilig ervaren, zowel vanuit het perspectief van de voetganger als automobilist. Roept het college op. Om dit verkeersbesluit alsnog uit te voeren en daarmee door middel van het aanbrengen van wegmarkering de voetgangersoversteek te formaliseren tot voetgangersoversteekplaats, zebrapad, tussen de burgemeester Engelbertstraat en Koperpassereel. Of, en deze hebben we bewust opengelaten, in de eerste vergadering na het zomerreces 2021 met een nieuw voorstel te komen om de veiligheid op deze plek te waarborgen. En het gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Even kijken, ik ga ervan uit, want u noemde een jaartal. Nee, het staat er goed. Ja, het staat er goed. Ja. U zei 2021, maar er staat 2022. Dus. Uh, goed, dan uh, uh, ik geef eerst oh, een, een vraag van mevrouw Geurenson. Voorzitter, even een vraag ter verheldering. Want u zegt namelijk bij de eerste bullet dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van een voetgangersoversteekplaats. Naar mijn weten is dat niet correct en is dat namelijk inderdaad een collegebesluit geweest? Want een verkeersbesluit is volgens mij ook een bevoegdheid van het college. De heer Geert. Ja, dank u wel. Um, ik zou nog willen reageren op de, op de, de heer um, Met Heb ik iets gemist? Mevrouw Gullensen, sorry, eerste <laughs> Gaat lekker. Nee, okay. lekker. <laughs> Oké, okay, nee. Um, wat ik erop zou willen reageren is dat um, er ook heel duidelijk staat. En we bedoelen niet letterlijk dat jullie voor hebben gestemd. Daar bedoelen we bedoelen dat jullie uh, als raad tijd hebben gezegd... oké, okay, we zijn hiermee akkoord. Maar inderdaad, het is vastgesteld door het college. Dat staat er ook in, het, in de motie. Dank u wel. Mevrouw Geurssel. Voorzitter, dan een aanvullende vraag. Wanneer heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd? Heer Geert. Nou, instemmen zie ik ook als het in eerste instantie niks doen met het verkeersbesluit. Dus gewoon zeggen, oké, okay, het college heeft iets besloten, heeft een verkeersbesluit genomen en wij gaan ermee akkoord. Vervolgens is het later uh, aan de orde gebracht door GBZ en dat staat ook heel duidelijk vermeld in de motie. Goed, ik ga toch uh, nu naar een reactie van de wethouder, De heer Hendricks. Dank voorzitter. Um, en ik wil eigenlijk vragen om een korte schorsing. Hoe lang heeft u nodig? Een paar minuten. Ja, maar een paar. vijf? Vijf minuten. Oké, okay, vijf minuten schorsing. Nee. Nee. Nee. Nee. <laughs> Show me what you got. On the counter From the ground up now Here we come as we are now Mama said not you show what you are Step it up now Get it done now I uh, hey, What you got? Shoot it to the stars To the top now Cross the moon and down. We're here in we blow up Trying hard we don't get you really far mix it up now it's alright now spacecraft, the <laughs> Ik ga ja, hulp Dank voorzitter en voor mij is het gebruikelijk dat degene schorsing dat degene die een schorsing aanvroeg uh, een toelichting daarom geeft. Toelichting kan ik kort over zijn. Toen wij uh, vanmorgen collegevergadering hadden was deze motie niet bekend en ik had toch behoefte om even daarover de afstemming uh, te zoeken. Um, ja, het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats is niet uh, zo simpel als uh, dat de heer Gerrits en ik even naar de uh, IJzerhandel hier achterlopen. Twee blikken verf pakken en, uh, en, de weg, en van die witte streep op de weg uh, verven. Daar zit een hoop haken en ogen bij. Sowieso in, in geld, het kost geld. En er zitten ook inhoudelijke haken en in ogen bij. Zoals in dit geval, um, voor mij is het vorige keer uh, door een van de raadsteden, mevrouw van der Velde, toegelicht. Als je die uh, bocht nu omkomt, dan, is, dan zie je die, dat zebrapad niet. Dus als een voetganger dat zebrapad oploopt, uh, met zijn telefoon in zijn hand, niet oplettend. Want die, die denkt, ik heb een zebrapad, ik mag oversteken. Die automobilist, die ziet die, dat zebrapad niet, dus die rijdt door. Dat is gevaarlijker dan de situatie die er nu is, waarbij allebei een beetje op moeten letten en zoals je het eigenlijk ook in de praktijk altijd ziet gaan. Je ziet iedereen daar een beetje voorzichtig doen, maar uiteindelijk steken ze wel uh, veilig over. Er zijn ook geen ongelukken gebeurd. Nou kun je altijd zeggen, ongelukken moet je ook voor zijn en uh, die wil je uh, zien te voorkomen. Daarom zetten we ook bij drukke dagen uh, verkeersregelaars uh, in, dat als het uh, druk is, dan staan er verkeersregelaars... En daarmee denk ik dat ik tegemoet kom aan het tweede punt van uw motie, namelijk kom ik te voorstellen hoe die veiligheid geboord wordt. Dat doen wij al, namelijk door verkeersregelaars in te zetten bij drukke dagen. En bij de komende herinrichting, over één of twee jaar, eh, moeten we kijken naar hoe we die bocht zodanig kunnen verlengen. Of dat er een zeepad komt, of een verdieping, of wat dan ook. Bij die herinrichting kunnen we kijken naar een ja, veiligere permanente inrichting. Goed, ik kijk even, ja, meneer Gerrit, ik geef eerst even de, de, uh, want misschien zijn er nog vragen in uw richting over deze motie. Dus ik geef eerst even het woord aan de rest van de Raad. Ik kijk even rond. Fractie van mevrouw Paap, die jongs antwoordt. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik vind dat een goed uh, punt wat uh, meneer Gerrit aanspreekt. Uh, aan <laughs> uh, maar wel wil ik graag de wethouder vragen om eventueel ook in overweging te nemen uh, om stoplichten te plaatsen op dat punt. Dank u wel. Dank u wel. OPZ. Dank u voorzitter. Het antwoord van de wethouder is helder en daar kunnen we ons vinden. Dank u wel. PVV. Ja, Voorzitter, dank u wel. Het is precies zoals de wethouder zegt, het is een beetje een onduidelijke situatie en precies daarom wordt daar opgelet en het is best wel een bijzondere situatie want heb je een paar voetgangers dan letten ze op is er net een trein leeggelopen die zich richting strand begeeft dan is het net een keurig groes die de krokodil in de rivier negeert en dan hebben ze allemaal opeens voorrang en op de meeste dagen wordt dat opgelost door verkeersregelaars en soms ook niet. En dan, ja, dan moet je als automobilist ook even opletten. Ik heb een appje op mijn mobieltje. Elk ongeval in de omgeving, dat komt daarop voor. En deze locatie heb ik nog niet uh, meegemaakt. Het is meestal de boulevard Barnharen en de Zeeweg. Maar die locatie niet. Het is een, een, een beetje een lastig probleem. En je kan, als je daar een zebrapad aanlegt, dan ga je de situatie onveiliger maken. Want op een zebrapad voelen mensen zich... Veiliger dan nu. En dan is het inderdaad precies zoals de wethouder zegt. Dus uh, wij kunnen dit uh, niet steunen. Dank u wel. Ik kijk even verder, mevrouw Koper. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, de wethouder was helder in de beantwoording, zoals uh, vorige sprekers ook aangegeven hebben. Schijnveiligheid is het laatste wat je wil, want dan creëer je een situatie waarin de, de voetganger zich veilig voelt. En uh, dat is beslist niet de bedoeling van de strekking van de motie van de heer Gerrits. Uh, als het gaat om uh, veranderingen aan zebrapaden, heeft D66 de, de vorige periode een, uh, iets ingediend waarbij... Wat wij van harte hebben ondersteund, dat zijn knipperlichten bij een zebrapad om ze helder te maken. Dus als we dan toch adviezen mee mogen geven, dan wil ik deze ook graag even uh, delen. Heer D66. Ja, ik wilde eigenlijk ook inderdaad de motie van toen de tijd uh, aanhalen. Um, ...maar dat is al genoemd door, de, door mevrouw uh, Koper van de PvdA. Wat er gaat is de, is de uitleg ook uh, helder vanuit de wethouder... ...dus uh, wij zouden ook niet voor deze motie stemmen. Uh, wel inderdaad uh, vinden wij in ieder geval dat de burgemeester Engelbedstraat echt aan vernieuwing toe is. Um, we begrijpen wel wat uitgesteld is. En dat heeft natuurlijk ook deels te maken met uh, de Antwer gebied Badhuisplein, de ontwikkeling daarvan. Uh, maar hopelijk kunnen we daarmee door en dan wordt de burgemeester Engelbedstraat ook een stukje veiliger... Uh, dus alles wat de wethouder kan doen om het veilig te maken, heel graag. Heer Alghabali, heeft u nog behoefte aan het woord? Ja. Voorzitter, ik zou bijna willen zeggen als een jaar amen, maar dat, uh, dat, dat is precies wat er moet gebeuren eigenlijk. Uh, we moeten kijken naar hoe we dit hele gebied goed kunnen opknappen. Ik ben zelf persoonlijk geen voorstander van stoplichten. Ik denk dat dat uh, ook niet heel erg fijn is voor de situatie daar. Uh, maar bijvoorbeeld die knipperlichtinstallatie of uh, in ieder geval gaan kijken naar hoe we dat beter kunnen doen lijkt me een, een hele goede. En uh, ik denk dat de wethouder uh, duidelijk is geweest in zijn be beantwoording op de motie. Dank u wel. VVD, mevrouw Landman. Uh, dank u, wethouder, voor, uh, voor de uitleg. En het klopt precies. Ik woon nog maar anderhalf jaar in de Zandvoort. heb juist die plek altijd gebruikt om over te steken. En het viel mij op hoe uh, zorgvuldig de BOA's daar waren. Juist omdat er zo'n stroom bezoekers uit de trein naar het strand gaat. Dus ik kan me prima vinden in uw uh, verklaring. Ik denk inderdaad, als er naar knippenlicht gekeken kan worden, dan is dat fijn. Maar het is geen acute situatie. Dank u, voorzitter. Dank u wel. CDA, meneer Stefan. Ja, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van mevrouw Koper en mevrouw Keuranson Senior. En, um, um, Shit. Ja, en, en ik wil toch, ja toch, en ik wil toch, nou ja, ik wil toch voor de duidelijkheid waar we het over hebben. En ik wil toch ook een compliment maken aan je Gerrits dat hij ook zo'n probleem uh, zo, zo oppakt. want de motie vind ik wel aan zich sympathiek. En, um, maar ik ben ook tevreden met het antwoord van de wethouder daarop. En uh, ja, dank. Dank. Er is nog één concrete vraag in de richting van de wethouder gesteld over de stoplichten. En dan ga ik die eerst het woord geven en daarna ga ik naar de heer Gerrits voor het laatste woord. De wethouder. Ja, over de stoplichten, maar ook over de knippenlichten bij, bij voetgangersoversteekplaatsen. Um, nou, zoals ik al zei, de herrichting van deze straat komt terug. En ik kan me voorstellen dat deze discussie daar ook uh, het beste terug kan komen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gerrits voor het laatste woord over deze motie. Dank u wel, voorzitter. Um, nou, ik zou nog even willen reageren op een, op een aantal sentimenten... die ik hier uh, heb gehoord over de motie. Ten eerste was mijn bedoeling... voornamelijk in het, het stukje waarin ik de, de dingen die we constateerden... Uh, heb opgeschreven om een tijdlijn te schetsen van alles wat er is gebeurd. En um, dat hield dus in zowel het moment waarop... Uh, de het collegebesluit is genomen als het moment waarop het verworpen is. En ik kan me voorstellen dat ik hem misschien net even iets te laat heb ingebracht. Dus dat niet iedereen de tijd heeft gehad om hem goed te lezen. Maar het, het staat er wel heel duidelijk in vermeld. Vervolgens zou ik willen zeggen dat uh, het me opvalt dat er heel erg wordt gefocust op uh, de eerste oproep om het verkeersbesluit alsnog uit te voeren. Hè, dus, dus over het zeewagpad. Terwijl daar ook heel duidelijk de optie in wordt geschetst. Hè. Dus of in de eerste plaats... of in de eerste vergadering na het zomerreces 2020, 2022... met een nieuw voorstel te komen... om de veiligheid op deze plek te waarborgen. En dat kan dus ook zijn middels een stoplicht... middels verkeersborden die op een andere plek staan. Um, want inderdaad, ik kan me voorstellen... dat die hoek uh, een ingewikkelde uh, um, situatie met zich meebrengt. Um, dus dat wil ik eigenlijk zeggen. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het einde van de beraadslaging over deze motie vreemd gekomen. Dan gaan wij... Wat zegt u? Ja, gaan we, we gaan stemmen. Mijn vraag is, wie is voor de motie van Zee? Dat is de fractie van Zee. Wie is tegen de motie van Zee? Dat zijn de overige fracties. Dat betekent dat de motie verworpen is met 16 tegen, of 1 tegen 16, moet ik dat netjes zeggen. <lacht> um, wat zijn er, is er nog behoefte aan stemverklaringen, de heer Hermsen? Ja. Natuurlijk zijn we altijd voor veiligheid, maar in dit geval was de uitleg echt heel helder. Dank u wel. Dan... ...zijn we daarmee aan het einde van de inhoudelijke braadslagen gekomen... ...en resten ons nog een aantal formele punten. Dat is bij agenda punt 12 de ingekomen post. Kunt u instemmen met de wijziging van afdoening. Dat is het geval. Dan het punt, uh, vernummerde punt 13, verslag van de vorige raadsvergadering. Er zijn geen opmerkingen ontvangen, dus wij stellen het verslag ongewijzigd vast... Dan komen we bij de sluiting met de mededeling dat er volgende week nog een veegraad in de agenda staat, maar ik ervan uit ga... Gezien, de, dan, gezien in ieder geval de beraadslaging van vanavond... en de onderwerpen in de pijplijn, dat die niet nodig is. Maar je weet nooit. Maar goed, in ieder geval kunnen we daarvan uitgaan. Dat betekent dat wij in ieder geval voor het zomerreces... de laatste vergadering um, voor de zomer gehad hebben. En wens ik u, uh, waar u ook naartoe gaat... of u hier blijft of ook op pad gaat... een geweldige zomer, een prachtige vakantie. Ik hoop u overal langs de wegen te komen. Het is op dit moment... 21 uur 34. En daarmee sluit ik de vergadering. Het van ja, dames en heren. Dit was de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. En uh, we gaan er even wat muziekjes aanzetten. En dan uh, neem ik ook de afscheid van u. Maneskin met Supermodel.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 stay Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bossy out. Low waist pants on, only fans pay for that. She's a '90s supermodel. Yeah, she's a monster. boy.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 Kom jij met de klap? Misschien is het beter zo. Maar we...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 Ja, dames nou en heren, ik wil u graag bedanken nogmaals voor het luisteren naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Ik sluit de boel weer af. De techniek was gedaan door mij, Isabel Reuronson. Ik wens u nog een hele fijne avond. En u kunt nog het laatste kwartiertje luisteren naar de herhaling van ZFM Jazz. En ik zeg tot een volgende raadsvergadering.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 Fantastische muziek van de John Wason Strata Big Band. En vind je dit echt leuk? Kan je dat op YouTube nakijken? Er zijn best wel wat filmpjes van de John Wason Strata Big Band op YouTube. Uh, laatst zag ik dat er een CD uitgebracht was van Mavis Staples en Lee Van Helm. Nou, Lee Van Helm was van de band vroeger. En uh, Carry Me Home heet die CD. En uh, Wild River to Cross is een fantastisch nummer van deze CD. Uh, ja, volgens mij zijn het opnames die lang geleden gemaakt zijn. Uh, misschien wel 10, 15 jaar geleden. Want die Lief van Helm is volgens mij al een poosje overleden. Mavis Staples. Eens even kijken, dat heb ik hier staan. gestaan. Ja, komt-ie. Wild River to Cross.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 There's still a race ahead that I must run